Premier Balkenende is in het Witte Huis voor een gesprek met president Obama. Voor het overleg tussen de twee is een half uur uitgetrokken. Daarna schuiven ook minister Verhagen en minister Clinton aan. Enkele thema's die aan de orde zullen komen zijn de economische crisis, het klimaat, het Midden-Oosten, Pakistan en Afghanistan. Premier Balkenende zal later ook nog praten met onder andere Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Voor de bedreiging en mishandeling van NS-medewerkers op station Almere-Muziekwijk... is een man uit Weesp tot anderhalve maand gevangenisstraf veroordeeld. De man van 37 reisde zonder geldig kaartje van Almere naar zijn woonplaats Weesp. Toen treinpersoneel hem daarop aansprak, bedreigde en mishandelde de man de twee NS'ers. Het OM had acht maanden geëist wegens zware mishandeling... maar de rechtbank vond zware mishandeling in de dagvaarding niet duidelijk omschreven. Justitie gaat het lichaam van een 34-jarige man opgraven die half juni overleed in de Bouwman Kliniek in Capella aan de IJssel. Het OM wil weten of hij is gestorven door de druk GHB. Eerder deze maand werd bekend dat patiënten van de kliniek verdacht worden van handel in GHB. Verschillende patiënten werden in die periode ziek. Actrice Josine van Dalsem is koninklijk onderscheiden. Ze is ridder in de orde van Oranje Nassau geworden. Ze krijgt de onderscheiding voor haar belangrijke bijdrage via theater en media aan het doorbreken van de taboes rond kanker en aphasie. Josine van Dalsem werd bekend door diverse tv-series zoals Matahari, Hari, Een mens van goede wil en Hollands Glorie. Zes jaar geleden kreeg ze kanker. Ze speelde onder meer in een toneelstuk over wat kanker teweeg brengt. En vorig jaar schreef en speelde ze Vleugelam over afasie. Het onvermogen om de juiste woorden te vinden als je praat. Het weer. Zon, stapelwolken en hier en daar een regen- of onweersbui. Maxima tussen 21 graden op de Wadden en 26 in Limburg.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 Care all you want, everybody does, yeah. That's okay, yeah. so slide away and give it. Get gotta get that, gotta get that That spaceship. Zoom. When I step inside the room, them girls go ape shit. Mm. Y'all stuck on super ape shit. That low fi stupid ape bit. I'm on that HD flat. This beat go boom boom bap.